Goed nieuws, ook voor die mensen die een voorkomen hebben dat heidens is. Daarmee wil ik beginnen als inleiding met een, uh, een paar versen. 2 Petrus 1 vers 3 tot 7, we kunnen gewoon van de sheet meelezen. Ik heb hem uit de Willibrood vertaling gekozen. Wat voor een vroom leven nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken door de kennis van hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. Door die heerlijkheid en macht heeft hij ons kostbare en verheven beloften gedaan, opdat u deel zou krijgen aan Gods eigen wezen... En zou ontkomen aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast. Doe daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd. De deugd met kennis, de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met vroomheid, de vroomheid met broederliefde en de broederliefde met liefde voor allen. Typisch dat zoiets helemaal aan het eind staat. Liefde voor allen. Waarom is dat nou als je nou dat rijtje opgaat op van geloof naar deugd naar kennis, zelfbeheersing, standvastigheid, standvastigheid met vroomheid, vroomheid met broederliefde en broederliefde met liefde voor allen. Dat is zo'n dooddoener ergens. Ik had daar wat verheveners verwacht. Ja, liefde voor God misschien. Want dat is, ja, dat, dat is toch ingewikkeld. Maar liefde voor allen. Waarom is dat zoiets uh, moeilijks, zo gezegd, Zoiets uh, onbereikbaars? Dat het helemaal aan het eind komt. Dat zelfs als je standvastig bent en zelfbeheersing hebt... dat je misschien nog niet eens de liefde voor allen hebt... En waarom heb ik deze tekst even gelezen? Uh, vorige keer hebben we nagedacht over het goede nieuws dat gekomen is door de komst van de Heilige Geest. Toen de Heilige Geest werd uitgestort en toen hebben we vooral op dat woordje kracht dynamisch ons geconcentreerd. God heeft zijn kracht gegeven en geopenbaard in Joshua. en toen ook in zijn volgelingen toen hij de geest uitstortte. Zijn koninkrijk werd geopenbaard in kracht. Deze keer willen we dan nadenken over die liefde voor allen. Die ingewikkelde opdracht. En daarna wil ik naar die heerlijkheid en macht kijken. Volgende keer. Hem, dat is Yeshua, die ons geroepen heeft door zijn eigen heerlijkheid en wondermacht. Waar heeft hij dat vandaan? En waarom heeft die heerlijkheid en macht ons kostbare en verheven belofte gedaan? Ik geloof dat het boek Openbaring daar meer over te vertellen heeft. En daarmee wil ik dan het, de hele serie Het Goede Nieuws volgende keer afsluiten. Heerlijkheid en macht van de Messias. Het Goede Nieuws van de Messias die in heerlijkheid en macht geopenbaard wordt in openbaring. Maar deze keer dus liefde voor allen. De vorige keer hebben we nagedacht over uh, de komst van de geest in kracht... En uh, toen ik daar eens uh, terug aan zat te denken, uh, toen we daarover nagedacht hebben, waar kwamen we ook alweer op uit? Weet u het nog? De komst van de geest in kracht, waarom uh, we hebben nagedacht over die tekst uit Matthäus, en uh, waar over kracht gesproken wordt, en het was eigenlijk aan het eind... Een beetje de vraag van ja, maar wat is nu de samenvatting van wat we bedacht hebben. Waar we over nagedacht hebben. Bij Gideon was het wat makkelijker. Die fakkel die brandde. En bij Jeremia die de brief aan de ballingen had geschreven. Zodat, zodat duidelijk werd dat God nu aan ballingen ging schrijven. En zo zagen we dat het goede nieuws steeds heel concreet was. Maar nu we in het zogenaamde Nieuwe Testament zijn aangekomen. Is het veel lastiger te pakken. De komst van de geest in kracht, wat was dat nou voor concreet iets? En ik heb er eens over nagedacht, om mezelf en ook u verder te helpen, wat dat nou kan wezen. En daarom gaan we nog even kort op die, op die thema in, om, om te plaatsen wat daar nou geopenbaard is aan goed nieuws. Wat zijn we te weten gekomen de vorige keer? Kracht... Is slechts een deel van een geheel. Met kracht is niet alles gezegd. Zelfs rebellen konden die kracht van God ontvangen, hebben we gezien. Mensen die zeggen, heren, heren, en grote wondertekenen doen met kracht. Het is dus slechts een deel van een geheel. Kracht, hebben we ook gezien, is beschikbaar voor een volk in Handelingen 2 waar de kracht van God wordt uitgestort over 120 mensen, over een collectief. En daarin zagen we dat een nieuwe profetische beweging was ontstaan. Mozes, die de staf van God droeg en waardoor de kracht geopenbaard werd. Later hebben we wel gezien hoe die kracht verdeeld werd over 70 oudsten. Maar dat was eerder een profetisch beeld naar de toekomst dan dat we al zagen dat de kracht van God aan een heel volk gegeven werd. We hebben dat ook bij Piengas gezien, in de parasha... dat de kracht van God zich openbaarde... doordat hij in de boosheid van Yahweh een oordeel velde. We hebben de kracht van God ook gezien bij profeten. Elia bijvoorbeeld, Elisa. Hoe de kracht van God zich openbaarde. We hebben zo verschillende profetische stromingen gezien. Eerst meer positieve... Dan een meer negatieve stroming en vervolgens de apocalyptische stroming. Profeten die enorme grootse visioenen kregen om hun boodschap te verhelderen. Die we dan weer moeten balanceren met de Torah. Maar nu in handelingen werd een volk van 120 man, werd de kracht van God over uitgestort. En daarin zien we een nieuwe profetische beweging van het collectief. Kracht geopenbaard over een volk. Nu, kracht is een deel van Gods Koninkrijk. Naast de dingen die we daarvoor al hadden gezien. In de tijd van de Maccabeeën Toen het Koninkrijk verwacht werd als een land met een volk, met een koning, met een godsdienst en een grondwet. Heel concrete dingen die we ons zo voor kunnen stellen. En waar de kracht bijgevoegd werd. Ziet u dat? Ik heb aan een plaatje nagedacht... om dat te verhelderen. Als je het koninkrijk... Zeg maar, in die heel concrete pijpjes... en verbindingen ziet... dan kun je een heel leidingnetwerk maken... en een kraan eventueel ertussendoor. Allemaal onderdelen die samen geheel vormen. Maar die niet zouden zijn... als je niet aan elkaar zou kunnen bevestigen. Zie? Losse onderdelen... die missen nog wat... Namelijk de lijn. En kracht zou ik willen vergelijken met één component van die lijn. Eén component van de lijn die het koninkrijk aan elkaar kan verbinden is Gods kracht, die geopenbaard wordt uit de hemel. Die andere component moet van ons komen. Zonder ons is er niet de kracht om de lijm zeg maar, te verstevigen, zodat het koninkrijk zich vestigen kan op aarde. En dat andere element, dat is denk ik die liefde voor allen. Dus dat is een beetje het plaatje waar we mee verder gaan. Als we in de het, in het tenacht bezig waren, dan was het koninkrijk heel concreet. En nu wordt er gesproken over de elementen die nodig zijn om het aan elkaar te lijmen. En lijn, dat zie je niet zitten. Dat zit daar op die verbinding wat dan weer in het pijpje geschoven wordt. Dat is onzichtbaar. En daarom is het ook zo moeilijk om dat te definiëren. En dat nou onder woorden te krijgen. Waar het nou om gaat. Terugkijkend op de komst van de geest en kracht kunnen we deze dingen zeggen. Gods koninkrijk is pas compleet als zijn kracht wordt toegevoegd als de lijn die alle elementen aan elkaar verbindt. Kracht en liefde, twee componenten lijn. Als wij liefde in praktijk brengen voor alle koninkrijkselementen... zal Gods kracht zich opnieuw openbaren en breekt zijn koninkrijk aan. Die kracht en inzettingen die zijn vastgelegd in de godsdienst en in de grondwet. Het Torah die gaat over een land... Het beloofde land over een volk, over Israël, over een koning, over een godsdienst. Hoe dienen we die koning? En over de grondwet. Dit is precies waar de Torah over gaat. Daarom hebben we de Torah ook zo nodig om te weten hoe het koninkrijk eruit ziet. En als wij liefde opbrengen voor die vijf dingen... dan brengen wij dat element dat nodig is voor, van de lijn... om het koninkrijk aan elkaar te vestigen. Liefde voor het land... Dat geldt natuurlijk voor het beloofde land in het Midden-Oosten, maar dat is pas per weer voor heel de aarde. Want God heeft heel de aarde geschapen en bedoeld om te bloeien als een tuin van Eden, voor het volk Israël, liefde voor de koning, de messias, liefde voor de godsdienst, Yahweh, die we dienen in een tempel, en liefde voor de grondwet, de bepalingen die God zo gesteld heeft. Maar dat liefde voor het volk, daar is een element waar, dus, waar we dus deze keer bij gaan stilstaan. Liefde. Want we weten dat het volk verdeeld was in twee koninkrijken. We hebben ook gezien in de tijd van de Maccabeeën dat, dat dat ene deel gemist werd. De tien stammen die in ballingschap waren gevoerd naar Assyrië, die werden gemist. En er werd over nagedacht, hoe kunnen we die stammen terugkrijgen? Want we hebben een lief en we weten dat zonder die stammen het koninkrijk niet gevestigd kan worden. Dat, is, dat, dat steunt maar op één been zonder de andere broeders. Nu is het in de tijd van Yeshua en in de tijd van handelingen wat lastiger. Daar is die liefde voor die mensen die in ballingschap gevoerd zijn wat minder geworden. Dat komt omdat er heel veel strijd is geweest om het bestaan van Judea. En niet alleen van buitenaf, ook intern hebben de joden ontzettend veel strijd gehad. Heel veel stromingen, die, de Essenen die in de woestijn zitten, de Sadduceeën, we hebben ze wel eens genoemd, en de Fariseeën. Ze hadden allemaal tegengestelde verwachtingen en ideeën, waardoor er ook een intern conflict was. Daardoor werd het zicht op die andere broeder in ballingschap wat minder en wat kleiner. Er werd wat minder vaak over nagedacht. En daarom zien we in Jeruzalem ook eerder een, een, een, ja, een soort een geklusterde Joodse gemeenschap die heel erg naar binnen gericht is. En die heel erg goed nagedacht heeft over wie wij zijn en hoe wij dienen te overleven als Joden. En het Joodse koninkrijk dat zal moeten gaan herleven. En zeker raakte die andere broeder uit het oog. Ja, hij kon er wel bij komen, maar hij moest helemaal Joods worden. Hij moest eerst laten zien dat hij de Torah naleefde, dat hij God vreesde in alles, dat hij heel die wet hield, heel de Torah hield en alle, alle godsdienstige aspecten precies wist uit te voeren. En dan kon hij Giur maken, kon hij gedoopt worden en een deel worden van het Jodendom. Dan weten we natuurlijk dat in handelingen daarover uh, iets nieuws wordt gezegd en daar gaan we even heen. Handelingen 10 vers 1. En er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over honderd van de afdeling die dit Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaf aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Dan gaan we door naar vers 9. En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden... dat waren de dienstknechten van deze Cornelius... klom Petrus op een dak om te bidden... Ongeveer op het zesde uur. Hij wist niet dat die mannen van Cornelius onderweg waren. En waarom? Dat weten wij nu ook niet, want dat hebben we niet gelezen. En Petrus kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten aan het bereiden waren beneden hem, raakte hij in geestvervoering. Heerlijke tafel met eten. En hij zag de hemel geopend. En een volwerp. Naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde. Waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem, sta op Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslist niet, jawel, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilige of is. En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onrein houden. Of voor onheilig. En dit gebeurde tot drie maal toe. En het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen. Zie daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren bij de poort nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd werd, daar te gast was. En terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem, zie, drie mannen zoeken u. Drie mannen? Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toegestuurd waren en zei, Zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? En ze zeiden, Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man die God vreest, en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel, om u naar zijn huis te ontbieden, om van u woorden van zaligheid te horen. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En ik denk dat daar ergens een kwartje viel bij Petrus. Aha, en de volgende dag vertrok Petrus met hen. En enige van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. Een kleed met alle dieren. In vers 12 staat waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden. De wilde en de kruipende dieren en de vogels... In de lucht. Uh, al de dieren. En toch, als je eerst gaat zoeken naar een plaatje waarop uh, de dieren staan die zeg maar, in dat visioen gezien werden. Zie ik alleen maar onreine dieren. Een leeuw, een varken, en een tijger en noem maar op. Ziet u een rein dier? En, en ik ben zo eens verder gaan zoeken en het viel tegen. Op Google afbeeldingen. Om, eens een, een, om een kleed te vinden, een plaatje met, met een kleed waarop alle dieren staan. Hier staan alleen onreine dieren op, dat vind ik niet eerlijk. Maar de tekst die, die helpt ons wel, want er staat dat er alle dieren in zitten. Dus ook reine dieren. En toen vond ik deze, die vond ik ook grappig nog even erbij te doen. Ook weer allemaal, alleen maar onreine dieren. En die, ja, die is door, hun, ja, door kinderen getekend. Dus dat, dat laat een beetje zien hoe wij het verhaal aan de kinderen vertellen... Over het algemeen. En er staat op dan. Hè? Sta op, Petrus. Slacht en eet. Ja, ja. Anders zou hij dat niet zeggen. Dan. Inderdaad. Want dan ja? zou hij gewoon een reine dier kunnen pakken. Exact. Hebt u dat gehoord? Nee. Omdat Petrus weigert, zaten er onreine dieren in. En dat klopt ook, er zaten ook onreine dieren in. En als, als er ook reine dieren in hadden gezeten, had Petrus toch dat reine dier kunnen nemen. op steker maar omdat hier staat in de tekst dat het om al de dieren gaat, heb ik toch nog even verder gezocht en uiteindelijk een plaatje gevonden waarop tenminste ook reine dieren staan. En uh, ze, ze zijn weer heel netjes gescheiden, ziet u dat? Hier staan alle onreine dieren en daar alle reine dieren. Ja, dat is wel heel geordend, hè? heel structureel. Ik denk zelf dat die reine en onreine dieren gewoon helemaal door elkaar heen zaten. Als één grote, hè, ja, in een laken, dus dat is allemaal gemixt, door elkaar heen gemengd. En dat die dieren zo in dat laken uh, ja, hun plekje moesten houden. Maar er zat natuurlijk ook niet zoveel ruimte tussen. Want ja, in zo'n kleed rol je al naar het midden met z'n allen. Als we uh, eens even gaan kijken naar dat visioen van Peter. Of tenminste een... Uh, een creatieve voorstelling ervan. En we gaan ons proberen voor te stellen... wat hier aan Petrus gezegd wordt. We weten het, hij mag bij een Romeins hoofdman naar binnen. En uh, dat was voor hem natuurlijk een weerhouding... omdat hij als Jood afgescheiden was van de volkeren. En uh, dit is het beeld dat God aan Petrus laat zien... om hem over die drempel te krijgen. En waarom is dat nou dit beeld... Waarom laat hij dit nou zien? Dan moet hij als Jood kunnen hebben begrijpen. Als Torah-getrouw Jood, die wist, de Torah kende, die zijn leven lang in de synagoge de verhalen had gehoord. En precies wist daar het over, onderwezen door Jezua. Dat ging ook in de ark. Heel goed, dat ging ook in de ark. Alle dieren. En met uitzondering van de vissen. Dus dat gaat terug naar een tijdperk dat alle dieren een rol hadden. Ook in de tuin van Ede werden alle dieren geschapen en leefde de mens samen met alle dieren. We hebben daar uh, helemaal aan het begin van de serie, want we doen het al een tijdje. Juli 2012 zijn we begonnen volgens mij, dus helemaal aan het begin van de serie hebben we daarover nagedacht. De dieren, de eenheid in de natuur tussen mens en dier en de schepping. En we gaan nu terug naar een tijd, of worden herinnerd aan een tijd dat alle dieren bij ons hoorden op een zekere zin. Juist in de tijd van Noach zien we dat er ook een scheiding is tussen die reine en onreine dieren. Want van de reine dieren moest hij zeven stuks in de ark nemen. Ik heb hier vier dingen op een rijtje gezet waar we over nog even naar gaan kijken. Alle dieren, rein en onrein. Het feit dat ze door elkaar gemengd zijn en de aard van het beestje. Alle dieren. Alle dieren zijn dus geschapen in de tuin van Ede en zijn meegebracht in de ark. Alle soorten, hè? niet alle precieze variaties, maar alle soorten. En Noach had de roeping om in die ark met alle dieren een band te hebben. En alle dieren te redden van het oordeel. Maar als onreine dieren niet aanvaard worden door God. Of een beeld, hebben van, een beeld zijn van mensen die niet aanvaard worden door God. Omdat ze onrein zijn. Waarom moesten ze dan wel gered worden van het oordeel? En waarom, als dat, als, als dat betekent dat ook mensen die onrein zijn... door God geroepen zijn en door God geliefd zijn... als dat dat betekent, waarom is er dan een verschil tussen rein en onrein? En wat begreep Peter hier nou uit? Die hier op het dak stond met honger in zijn maag... en een, een visioen dat een lust voor zijn ogen was... en waar hij niet aan mocht zitten. En waarom mocht hij er niet aan zitten? Nou, ik denk dat we daar hier mee te maken krijgen. Alle reine en onreine dieren waren gemixt door elkaar. Waardoor de reine dieren besmet waren met de onreine dieren. En doordat het reine dier besmet was met het onreinheid... kon Peters niet zeggen, ik pak dat reine dier eruit en ik slacht het en eet het... ...want het is onrein geworden. En dat kunnen we eigenlijk heel goed zien... ...in het geval van Cornelius. Want wat is er met Cornelius? Dat is een man die God vreest. Als we in vers 2 lezen wat, wat het getuigenis van Cornelius is... ...een vroom man die met heel zijn huis God vreesde... ...en veel liefde gaven aan het volk gaf... ...en voortdurend tot God bad. Een getuigenis, nou, dat... Ziet er heel rein uit. Maar ja, hij zat ook in dat Romeinse garnizoen. En hij was dus een deel van de vijand. Hij was dus ook onrein. Een niet-jood zelfs. Dus Cornelius zou je kunnen vergelijken met een, uh, ja, een onrein dier. Want die komt natuurlijk uit onreine kringen. En, uh, maar die een beetje ja, rein geworden was. Doordat hij zeg maar, tussen allemaal reine dieren zat. En daardoor steeds ja, ja, een, een reine beer werd of zo. He? Als je dat vergelijkt in het beeld van wat Petrus daar gehad moet hebben. Kijk, we kunnen natuurlijk ook wel zeggen dat uh, als die dieren gemixt waren, dat, dat uh, Cornelius een reindier was, die te midden van onreine dieren zat. Maar dan draai je het om. Zie je dat? Dan zeg je dus, maar dan zou het... Cornelius, eigenlijk een Israëliet of een Jood geweest moeten zijn. Maar dat is het niet. Het is een, ja, een Romein. Ik kan het ook niet beter maken of mooier maken dan het is. Dat is de moeilijkheid waar Petrus mee zat. En dat is ook een moeilijkheid, zeg nou zelf. Wij, wij christenen of gelovigen uit de volkeren, wij denken ook van... wij kunnen alleen gemeenschap hebben met gelovigen uit ons eigen kringetje die rein zijn gemaakt door het bloed van Jezua. Maar... als er nou mensen tussen zitten... die precies niet zo rein zijn als wij denken... maar wel heel veel... Uh, uh, uh, ja. hoe zeg je dat? Reinheid overnemen van ons... dan kunnen we daar iets aan zien. Dat ze misschien niet precies... dat doen of geloven of blijden zoals wij dat zeggen of zien... Zo moet je het je voorstellen. Zo heeft dat gevoeld voor Petrus. Want het is een Romein. Die de opdrachten van de keizer uitvoert. En de keizer is per definitie tegen God. Dat is een tegenstander van Yahweh. En daar wordt Petrus op uitgedaagd. Om een onrein dier... om daar gemeenschap mee te gaan hebben. Een heiden. Die dan wel elementen heeft die koosje zijn. Maar daar over de drempel te stappen. Voelt u een beetje wat een hoge drempel dat is? Ik wil een Jood zijn. Ik wil voor Gods aangezicht leven. Als een deel van Gods volk. Dan ga je zorgen dat je de Torah gaat naleven. En dan op een gegeven moment word je gedoopt. Dan gaat het harnas uit. Dan gaat het voorgoed uit. Wanneer je overstapt naar het Jodendom. Dan ben jij de heiden afgeworden En dan ben je een Jood geworden door de doop. Zo gold dat in die dagen. Dus wanneer je dus liet zien dat je de Torah onderhield. En uiteindelijk gedoopt werd. En dus alle Romeinse elementen achter je liet. En als een Jood en een Joods gezin ging leven. Dan was je bekeerd. En dan was je een Rijn die je zo gezegd. Ja, dan hoorde je erbij. Maar Petrus moest dus... Petrus moest dus een onrein dier aannemen die nog geen Guillaume had gemaakt, nog niet rein geworden was. Al had hij een aantal reine elementen overgenomen. En dat is een drempel. Voelt u dat? Kijk, handelingen 10, dat gaan we zo lezen, de, de, de rest van het hoofdstuk. Door elkaar gemengd, reine en onreine dieren. Als we zo doorgaan, dan merken we dat we dus terreine dieren met Israël vergelijken. En de onreine dieren met de heidenen. Er is een kloof tussen. Tussen enerzijds de mensen die voor God leven, dus bij het koninkrijk horen. En liefde betonen voor al die elementen van het koninkrijk: land, volk, koning enzovoort. En de mensen die er maar op los leven en heidenen zijn. Wanneer je dat door elkaar mengt, krijg je een beeld van ballingschap. He reine en onreine dieren door elkaar. Israël en heidenen door elkaar. Dat is nu al 2000 jaar gaande. Ook in de huidige staat Israël is er nog een mix. Kunnen we niet zeggen dat daar alleen maar Israëlieten wonen volgens de Torah. Het is niet het koninkrijk van God wat gevestigd is. Nog niet. Door elkaar gemengd. Dus we hebben met elkaar te maken. We kunnen niet zeggen wij zijn een kudde van reine dieren. We hebben te maken met die twee groepen die door elkaar gemengd zitten. Maar hoe snel gaan we niet die, dat mengsel ontwarren en zeggen wij gaan bij elkaar zitten. Wij zijn reine dieren. Hoe snel doen we dat niet? Dat zit in ons. En die onreine dieren die zijn buiten zeggen we dan. Dat is heel logisch. Dat had Peters ook. Die had ook een drempel om naar iemand toe te stappen. Die niet rein was in zijn ogen. Die echt onrein was. Doordat hij echt tot dat deel behoorde. Echt. Typisch. Hier hebben we te maken met die liefde voor allen. Die echt wel niet vanzelfsprekend is. Nu heeft God Petrus over de drempel geholpen. En hij gaat mee met de heidenen. En het is alsof hij thuiskomt in een heidenshuis. Hoe kan dat? Nou, dat heb ik even de aard van het beestje genoemd. De aard van het beestje... was dat hij God diende vanuit zijn hart. Dat had niet een concrete uitwerking... zoals dat eigenlijk zou horen... naar de letter, naar de... Hè? volledige uitwerking daarvan. Dus Petrus kon niet een lijstje afgaan met zeggen van ja, dit en dat en dat en dat heb je gedaan. Nee, want dat lijstje dat klopte gewoon niet. Dat voldeed hij niet aan. Maar waar hij wel aan voldeed, was dat zijn aard op God gericht was. Zijn, zijn innerlijk was op God gericht. En liet iets zien van God wat essentieel is om erbij te horen. Waar de aandacht wel eens vanaf Dwaalt. En wat liet hij dan zien? Nog een keer vers 2. Een vrouwman die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaf aan het volk gaf. En voortdurend tot God bad. Hij kende iets van de liefde van God voor de mens. En de barmhartigheid en de genade die God voor de mens kon zien. En als deze Romein een bedelaar zag had hij daar liefde voor. En als hij uh, uh, zag dat een, een, een synagoge zeg maar, werd beklad of zo... dan zorgde hij ervoor dat dat niet meer gebeurde. Hij had liefde voor het volk. En hij bouwde ook een synagoge voor het volk. We gaan naar handelingen 10, vanaf vers 34. Dan komt er een moment... Dat Petrus onderweg is en hij is eigenlijk, hij is, hij, hoofdschuddend loopt hij naar Caesarea. Caesarea is het hol van de leeuw, want daar zit Romein, de dus Romeinse stad. Zo goed als. En uh, hij denkt, ik ben hier onderweg naar een kudde. Precies daarin. Als een schaapje tussen een leeuw, een beer, een arend, een varken en weet ik wat voor onreinheid. Hoofdschuddend loopt hij daar. En komt die aan in Caesarea. Dat meen je niet. Je kunt, je kunt je voorstellen bij die poorten van die stad. Nu ga ik dus een drempel over. Heeft Yeshua nooit gedaan. Hè? Yeshua bleef in de steden van Israël. Hij ging daar die stad in. Met een missie. Dat moment. Is cruciaal. In de geschiedenis. Dat een reine. Bij onreine naar binnen gaat. Alsof het een broeder is. En Petrus opende zijn mond in vers 34 en zei... Ik zie nu in waarheid dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet... hem welgevallig. Amen. Dus het is niet vanzelfsprekend. Het is niet van een Romein die gewoon een Romein is... Oh, ik ga er binnen tussen broeden. Nee... De aard van het beestje moet wel blijken. Vers 36. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten. Waardoor hij vrede verkondigt door Yeshua, de Messias. Deze is de Heer, de kurios van allen. Volgende week in de Zeder uh, lezen we dat het kurios, het Griekse woordje kurios, dat het ook gebruikt wordt in de Septuaginta voor Mozes. Laten we even stilstaan bij dit moment. Peter is, is binnengekomen in het huis van die Romein. En die Romein die heeft laten zien dat het zijn aard rein is. En zijn uiterlijk onrein. Uh, een beer die uh, ja, uh, de kenmerken van een, uh, een schaap vertoont zogezegd. En daarom is hij daar binnengekomen. En mag hij daar gemeenschap mee hebben? Mag hij daar binnen zijn om als een broeder samen God te eren? En dat gebeurt ook. Maar die eerste versen, die laten iets bijzonders zien. Vers 34 wordt gesproken over prosopolamptas. En dat is de enigste keer in heel de Bijbel dat het woord voorkomt. Ook in de Septuaginta komt het woord niet echt voor. En dat betekent zoveel als het aannemen van een voorkomen. Persoon, aannemen van een persoon hebben wij ervan gemaakt. En dat heeft omdat het via het Latijn... Uiteindelijk tot ons gekomen is. Maar het voorkomen van iemand. Hoe komt iemand... Hoe ziet iemand eruit? Wat is het voorkomen van iemand? En daar dat aannemen. Daar gaat het hier over. En als we dat eens gaan bekijken. Dat bestaat uit twee woorden. Prosepolomtas is één woord. Prosopon van. Wat dus het voorkomen betekent. Daar heeft Yeshua wat over gezegd. In Matthäus 6 vers 16. En wanneer u vast... Toon dan geen droevig gezicht zoals de huigelaars. Zij vervormen namelijk hun voorkomen. Zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Nou als je die tekst hierop gaat toepassen. Zij vervormen hun voorkomen. Dan zou je bijna zeggen dat Yeshua het hier heeft over een onrein dier naar zijn aard met het voorkomen van een schaap of een koe of een het. Ja, een wolf in schaafskleren. Een wolf in schaafskleren, exact, ja. En wanneer u vast, toont dan geen droevig gezicht zoals de huigelaars. Zij vervormen namelijk hun voorkomen... zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Maar als je dat consequent gaat toepassen... wanneer vervorm ik dan mijn voorkomen? Wanneer doe ik mezelf anders voor dan de aard die in mij is. En dat geldt voor twee kanten op. Wanneer, eh, wanneer ben ik... heb ik een onrein stukje in mijn aard... dat ik doe voorkomen als reinheid? Als Israël? Nou, je zou bijna zeggen... ik heb het liever andersom. Een rein stukje in mij... dat misschien voorkomt als iets onreins. Dat is beter, toch? Wanneer ik een reine aard heb, met een onrein voorkomen, ben ik beter af dan andersom. Een onreine aard met een rein voorkomen. Nou, en dat geheim, dat is, dat is waar Peter dus nu natuurlijk mee bezig is. We lezen nog een stukje verder. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten... Hij is dan Yahweh, waardoor hij vrede verkondigt door Yeshua de Messias. Deze is de Heer van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Yeshua van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed aan allen die door de duivel overweldigd waren. Hij genas, want God was met hem. De aard van de Messias is dat hij gericht is op alle die hij tegenkomt in het land, in Israël. We hebben hier te maken met een Romein. En dat was niet zomaar een, een soldaat uit het leger of een burger van Rome... die aansluiting zocht bij Israël, berooid. Dat zou een vreemdeling zijn die volgens de Torah zo aanvaard zou worden... Of zou moeten worden. Was even goed nog moeilijk. Maar die Romein die was zelfs zo inlevend in het Joodse volk. Dat hij voorkwam dat Yeshua over de drempel van zijn huis zou stappen. Want hij zegt ik ben onrein. En daarom eert Yeshua hem om zijn geloof. Maar die drempel, die is er. En wanneer we een vreemdeling omarmen die berooid is. En opnemen in de synagoge. Dat is nog wat anders dan dat we bij een, een hoofdman van honderd naar binnen gaan. Die het Romeinse leger aanvoert. Dat ons in de tang houdt. Maar Yeshua ging rond. En hij kwam uit Galilea. Hij had niet het voorkomen wat gewenst was. Om zeg maar naam te maken in Jeruzalem. Want dan had je naar Jeruzalem moeten komen in jonge jaren. En daar uh, moet gaan studeren. Hij kwam wel in Jeruzalem. Maar dat was voor de feesten. En af en toe uh, had hij wat vragen. Die uh, wel wat kriebels veroorzaakten. Maar hij ging rond en hij nam niet het voorkomen aan van een Jeruzalemse rabbi uit de kring de Sadduzeeën. Hij nam het voorkomen aan van een gewone Israëliet. En dat was al een probleem. Daardoor riep hij al de haat op. Die eigenlijk iets liet zien dat er daar ook iets mis was met het voorkomen. Want als wij ons doen voorkomen als rein en als een reine persoon die volmaakt in Gods bedoelingen wandelt, maar de aard wijkt daarvan af, dan hebben we een probleem. Daar gaat de parasha ook over. Midianieten die waren welkom in eerste instantie om met Mozes en het volk bij de Sinii gemeenschap te vieren met elkaar. Maar wanneer het omgedraaid werd, gaat er iets mis. Yeshua ging rond. En hij deed goed aan allen die door de duivel overweldigd waren. Hij genas, want God was met hem. En daar waren dus ook knechten bij van een Romein. En een, en een vrouw, die uit, een heidense vrouw die een beroep op hem deed. Die genas hij ook. Een Samaritanen. Hij keek door het voorkomen heen. En aanvaarde de mens om zijn aard. En nu roept hij op, Petrus daarin een stap verder te gaan, de drempel over te gaan van iemand met een voorkomen waarbij je niet de drempel over gaat, gewoon niet. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Zij hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen. Dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak viel de heilige geest op allen die het woord hoorden. Een bijzondere preek in een Romeins huis. Nog even doordenkend over dat voorkomen. Als Yeshua uiteindelijk spreekt in Matthäus 25 over het scheiden van de schapen en de bokken, is dat weer iets anders. Schapen en bokken zijn allebei rein, bevinden zich allebei aan die kant. Ziet u dat? En toch is er een scheiding. Zou dat iets met het voorkomen te maken hebben? Dat de aard van een, een bok, zo gezegd, anders is dan een schaap. Nou, dat weten we. Een bok, als ik wel eens bokken en schapen of geiten vergeleken hebt met elkaar, dan is de aard van een bok die moet je eigenlijk bij de geiten weghouden. Want dat gaat niet goed. En ik denk dat dat in zekere zin ook geldt bij de strijd tegen Midian, waar we deze week in de Parashia over nadenken. Midianieten hadden zich, waren één geweest met Israël. Ze waren een broedervolk. Het was Gods bedoeling afhankelijk niet om tegen Midian te strijden. Maar tegen de Canaanieten. Die de mate van ongerechtigheid vol hadden gemaakt. Net als Sodom en Gomorrah. Daar had God van gezien. Dit kan zo niet verder. Hier moet een oordeel geveld worden. Zo niet bij Midian. Midian was één met Israël. En... Uh, we zien dus dat zij een poging tot assimilatie doen. Maar Midian was in principe bedoeld om samen met Israël op te groeien. Als een volk dat naast elkaar gewoon kon bestaan. Als zij gewoon zich hadden gehouden bij hun deel, hun van God gekregen erfdeel. En zich niet hadden bemoeid met Israël om hen van Yahweh af te trekken. Was er niks in de hand geweest. En daardoor bleek dat aard van het beestje. Twee componentenlijn. De onderdelen van Gods Koninkrijk, daarvoor zul je echt naar de tenacht moeten om te weten waar het over gaat. Waar, is, waar bestaat het Koninkrijk uit? Als je naar, het, als je naar de apostolische brieven kijkt, uh, het zogenaamde Nieuwe Testament, dan is het moeilijk om daar concreet vat op te krijgen. De kracht van God die geopenbaard wordt, ja, maar het is moeilijk om daar vat op te krijgen. De liefde voor allen is ook niet eenvoudig om dat te pakken te krijgen. Dat is niet heel concreet iets zoals we dat uit de tenacht kennen. Dus we hebben de tenacht nodig... als we alleen de apostolische brieven aan zouden nemen... alleen ons bezig zouden houden met kracht voor God en liefde voor allen... en we zouden daar het koninkrijk van maken krijgen in een vormloos hoopje lijm. Daar, daar schieten we niks mee op, dat is het koninkrijk van God niet. Dat zijn belangrijke ingrediënten, absoluut... Maar nou, zonder ten nacht komen we helemaal niet verder. We hebben de concrete elementen van Gods Koninkrijk nodig... om tot het geheel te komen. Maar goed, aan de andere kant hebben we die apostolische brieven... die we ons leren over de kracht van God en de liefde voor allen... hebben we ook nodig. Anders dan zal het Koninkrijk van God altijd een mensenwerk blijven... en niet tot het doel komen. Ik geloof dat de ene uit de mens moet komen... De liefde, de barmhartigheid, de genade van God. Als die in onze aard gevestigd wordt en zich steeds meer gaat uiten in ons leven. Dan hebben we de Torah gekregen om daar dus te zien hoe dat eruit kan zien. Als wij dat doen, ons deel, dan zal God één op één daar zijn kracht aan verbinden. Amen. Dus even nog even een samenvatting. De, de eerste keer dat we in een, het Nieuwe Testament... is natuurlijk een term waar we van af willen. Want dat klopt niet. Een Nieuw Testament is het niet. Het is een verlenging van het oude. Hetzelfde. En het leert ons over de twee componenten die we nodig hebben... om het aan elkaar te lijnen. Maar wanneer je het een Nieuw Testament noemt... dat het oude vervangt of zo. Of zelfs een vernieuwd verbond. Of een Brit Hadisha, Of hoe we het ook noemen. Dat geeft nog altijd het Nieuwe Testament... de verheerlijkte plaats... Boven de tenag. En we hebben gezien dat dat te moeilijk te rijmen valt. Dus waar hebben we het over? Over de brieven van de apostelen in het te Sefer Shalyachim. Yeshua leerde ons het koninkrijk te leven door ons met geweld in te zetten voor de armen tot de dood toe. De geest leert ons om een gemeenschap van koninklijke priesters in de wereld te zijn. En Gods liefde voor allen. Laat ons onze erfenis zelfs met heidenen delen. Amen.